De politie heeft de twee broertjes die sinds gisteren worden vermist nog niet gevonden. Door het akkoord is een dreigend faillissement van Cyprus afgewend. Niemand anders dan Christopher Froome is de beste. Ik zweer dat ik de wetten van het Belgische volk zal naleven. Op Curaçao is Helmin Wils vermoord. De verdachten hebben nieuwe huizen het meest kostbare ontnomen wat hij had. Zijn leven. Dit is tot half vier het geluid van 2013.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 De politie doorzoekt het gebied en zet een helikopter, speurhonden en paarden in. De moeder van de kinderen heeft een bericht op Facebook geplaatst... met de vraag of mensen willen uitkijken naar de jongens. Op dinsdagochtend 7 mei wordt het lichaam van Jeroen Denis aangetroffen... in het recreatiegebied Doornschap. Aan het einde van diezelfde middag krijgt de politie informatie... dat de twee zoontjes voorafgaand aan het overlijden van Jeroen Denis bij hem waren. En het gaat om de 9-jarige Ruben en zijn broertje, de 7-jarige Julian. De politie heeft de twee broertjes die sinds gisteren worden vermist nog niet gevonden. We doen onder andere onderzoek in het bos, mogelijk dat ze hier ergens zijn. En ook een recherche onderzoekt mogelijk andere verblijfplekken. Na het Amber Alert van vannacht heeft de politie zo'n 100 tips gekregen. En of daar ook bruikbare aanwijzingen tussen zitten is niet bekendgemaakt. Ondertussen is er nog geen spoor van de jongens. En de zoektocht wordt straks weer voortgezet. Sinds dinsdag zijn de jongens uit Zeist spoorloos. De politie concentreert zich sinds gisteravond op een plek in Limburg. Het bunderbos bij Elslo. Om kwart voor acht arriveren de mariniers van Defensie... die hier dit gebied moeten gaan doorzoeken. Men gaat zoeken naar aanleiding van de tip. Er zal er al wat die tip is geweest. Of een bepaalde omgeving is aangegeven in die tip. Dat ze daar gaan zoeken. Maar als ze het hele bos moeten doorspitten, dan zijn ze wel even bezig. Hè. Met behulp van... Recherche met deskundigen, met heel veel burgers, is gezocht. Tot nu toe is de zoektocht nog zonder resultaat. De politie heeft nieuwe camerabeelden waarop mogelijk de auto te zien is... van de vader van de twee vermiste jongens uit Zeist. De politie hoopt erop te kunnen zien of de jongens toen nog bij hun vader in de auto zaten. De auto is maandagnacht gezien op de Rijnbrug in Renen. De grote vraag is of ze op de juiste plek aan het zoeken zijn of het in Elslo is... of dat ze misschien meer de aandacht moeten verleggen richting Renen. En terwijl ik uh, nu met je praat, ja. zie ik dat de politieagenten de twee hekken opzij zetten en dat het gebied weer opengesteld wordt... Uh, het ziet eruit als um, dat het klaar is. Dat betekent dat wij de jongens niet hebben aangetroffen in het gebied. De politie kan nu een bepaald gebied uitsluiten. En daarom kunnen ze hun energie richten op andere gebieden in het onderzoek. Burgers op de Utrechtse Heuvelrug gaan vanmiddag opnieuw op zoek naar de vermiste jongens uit Zijst. Via Facebook willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk mensen vragen om mee te helpen. En dan gaan we langzaam, stap voor stap, door het bos heen lopen. Als iemand dat ziet, gelijk hoorroepen. roepen.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 Duidelijk. duidelijk wat er gebeurd is. En uh, die onzekerheid is natuurlijk, ja. voor, uh, vooral voor de moeder, maar uh, ja. ja gewoon enorm. Vrijwilligers zoeken vandaag op de Utrechtse Heuvelrug en in Limburg... opnieuw naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. De politie heeft in bij het ecoduct in Renen te vergeefs gezocht... naar de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Ook bij Doren heeft de politie hier een stuk bos doorzocht. Maar ook hier werd niets gevonden. De omgeving is afgezet door de ME en er is een helikopter ingezet. De politie zegt dat er een tip is binnengekomen die het waard is om serieus genomen te worden. Er is nog geen spoor van de, van de serviste broers Julian en Ruben uit Zijst. Politie en leger... zoeken nee, nee, voorlopig blijven nog veel onduidelijk en blijven ze zoeken, de politie, naar de verdwijning van die twee jongens. Zes uur.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 Op dat moment ontstaat het vermoeden dat het om de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist gaat. Het is een afgelegen plek. Kleine weggetjes met modderige bermen. Links en rechts fruitbomen in bloei. En daarachter, aan het einde van het weggetje, daar ligt het Amsterdam Rijnkanaal. En net daarvoor, in een duiker, een grote buis onder de weg... Daar zijn ze gevonden. Ik heb de afgelopen week uh, met een paar zoektochten uh, meegeholpen. En op weg naar huis hoorde ik dat hier wat was gevonden. Ja, en dan heb je toch zoiets van... Dan wil je het gewoon met eigen ogen zien. En dan de tranen als tegen negenen een lijkwagen komt aanrijden. Ja, dat is gelijk zo definitief. Als je dan al een lijkwagen ziet, dan... Uh, ja, vreselijk. Ik ben begin deze avond bij Iris... De moeder van Ruben en Julian geweest. Het verdriet... Is bij haar en bij alle naasten onmetelijk groot. Daar zijn geen woorden voor. Hoe wanhopig moet je zijn? Hoe. hoeveel pijn moet je hebben? Wil je je eigen kinderen iets aan kunnen doen? Ik zal, ik, ik zal, het, niet, ik, ik zal het nooit begrijpen. Some saw the sun Some saw the smoke Some heard U luistert naar het Radio 1 Jaaroverzicht. Cyprus is natuurlijk gewoon onderdeel van de eurozone. Cyprus zit in uh, zwaar weer. En we gaan kijken of we een programma kunnen maken om hun uh, te helpen... maar wel onder een aantal hele strikte voorwaarden. Er is een reddingsplan voor het noodlijn de Cyprus. Het is een bedrag geworden van 10 miljard euro, dat zei Jeroen Dijsselbloem, Minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep. In principle, financial assistance to Cyprus is warranted by providing a financial envelope which has been reduced up to 10 billion euro. Jeroen Dijsselbloem has here good opgetreden.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 we zijn in Met 36. Dank Met 36 is het nomoschede Dag meneer Dijsbloem, uw reactie op de afwijzing van het steunpakket? Ja, dat is uh, teleurstellend. Merkel en haar minister van Financiën Schäuble kunnen niet keer op keer hier in Duitsland uitleggen dat de Duitsers weer op moeten draaien voor de problemen van andere eurolanden. Daarom zijn we der mening... dat de bankensector een bijdrage Zuur traagvrijheid Cypriotischer schulden bilden. Wat ze eigenlijk zegt, is dat Cyprus nu aan zet is. Dus men zal zelf met een alternatief moeten komen, wat wel voldoet aan de voorwaarden. Des te langer het duurt, des te riskanter het is voor de bankensector op Cyprus. De politie schermt het parlement af, waar nog geen politicus zich heeft gemeld. Alleen demonstranten zijn er. De crisis op Cyprus duurt ruim een week. De banken staan op instorten. Voor maandag moet de regering met een plan komen dat voldoende is om de eurolanden tevreden te stellen. We weten niet wat iedereen van Cyprus wil. of wat de Cypriots willen. Iedereen is confused. Οι επόμενες ώρες θα κρίνουν το μέλλον αυτού του τόπου. Όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Doorpraten is van belang natuurlijk voor Cyprus, maar ook voor Rusland. We denken wel dat er van alle tegoeden op de Cypriotische banken een derde tot de helft Russisch geld is. Dan praten we over zo'n 20 miljard euro. En als die banken omvallen, dan zijn ze al hun geld kwijt. Dat zou natuurlijk rampzalig zijn. De deal is volgens mij dat wij bereid zijn, onze belastingbetalers in Nederland, met grote terughoudendheid en ik denk collectieve irritatie, om te helpen. Vanwege die verwevenheid van al die financiële sectoren. En uiteindelijk je liever het risico. Niet neemt van een Cypriotisch faillissement. Maar dat het nooit uit te sluiten valt. omdat uiteindelijk Cyprus ook bereid moet zijn. zelf de noodzakelijke stappen te zetten. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Al de hele dag topoverleg op Cyprus. <totstuk> Overleg na overleg, maar nog steeds geen oplossing. Cyprus moet de andere euro-landen er nog dit weekend van overtuigen... dat het zelf 5,8 miljard euro bij elkaar kan krijgen. Volgens minister Saris is er belangrijke vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar gaat het niet gemakkelijk. Eerder werd al bekend dat rekeninghouders bij de tweede bank, de Laiki Bank, hun geld boven de 100.000 euro grotendeels kwijt zijn. De regering wil 10 miljard euro uit Brussel om een bankroet te voorkomen. In ruil willen de eurolanden dat Cyprus zelf ook een paar miljard bijeenbrengt. Well, we proberen voor situatie. De belangrijkste kluif zijn de spaargelden. Daar is het meeste geld te halen, maar het verzet is groot. De aankomst van de Cypriotische president en de minister van Financiën op het vliegveld van Brussel. De onderhandelingen zijn van groot belang, want als ze er vandaag niet uitkomen, krijgt Cyprus geen lening van 10 miljard euro en gaat het land failliet. Wat vorige week nog niet kon, kan nu wel. Cyprus redden zonder de spaarders de rekening te laten betalen. Er was wederom een lange nacht vergaderen voor nodig, maar deze keer met resultaat. Ik vind het pakket wordt er nu echt zeker beter... omdat het veel gerichter de problemen aanpakt waar ze zitten... in die twee grote banken die niet houdbaar zijn. En waarom lag dat pakket er dan vorige week niet? Omdat dat toen nog niet bespreekbaar was. Dus uiteindelijk de druk politiek en financieel heeft geholpen? Nou ja, absoluut. Door het akkoord van vannacht is een dreigend faillissement van Cyprus afgewend... Zodra het verantwoord is, zullen de banken op het eiland gedeeltelijk weer open gaan. Ah, en Trakus. om te Deze man heeft het niet gehoord dat ook vandaag de banken gesloten blijven en vraagt aan ons of wij misschien weten wanneer ze wel open zijn. bij donderdag dus. Nou, wacht maar, geduld. Applaus. we zien En ook zij zegt, we moeten vertrouwen hebben.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 De 24e zege klopt hier Boas Son Hagen. Grijpel voor Sagan. Grijpel 1, Sagan 2. 1 Peter Sagan, na drie tweede plaatsen heeft hij een wit zegen te pakken. Bah. Ah! Hij deed het En ja, Die beelden wat ik uh, nu zie over uh, hoe die sprint werkelijk uh, met Kevin is gegaan is uh, echt ongelooflijk. Ja, het was uh, Kevin Dish, Met een uh, elleboog. Kevin Dish rijdt Tom Velens vol van de fiets af. En bam! Ja! Wat hier gebeurt. Wat gebeurt er met jou in de laatste paar honderd meter? Ja, onderuit gereden. Zoals je waarschijnlijk op de camera gezien hebt. Door Kevin Cavendish in dit geval. Dit was een ordinaire elleboogstoot. En Tom, ja, Tom is, uh, is behoorlijk boos en behoorlijk geschaafd. Heb je veel pijn? Dus douche zal, uh, zal zo het ergste zijn. Ik heb geen woorden voor eigenlijk. Na genoeg vlakke eerste week stond vandaag de eerste bergetap op het programma. Ja, want nu gaat het gebeuren hoor. Christopher Vroom rijdt uh, weg en ik zie dat er problemen zijn voor Alberto Contador. Alberto Contador eet zwart brood. En dan gaat Tendam die wegrijdt bij Contador. Ga dat we dat mogen meemaken eigenlijk. Laurens, stijg hebben boven jezelf uit vandaag. Ja, want ik ben natuurlijk wel eens blij met uh, mijn benen van het moment. Hollema. is <laughs> helemaal de vloer Fantastisch.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 Paris, but is het tour decided yet? It's a long way from being decided. Hoe is het mogelijk? De Nederlanders, Bauke Mollema 4. Ik heb nooit eerder zo afgezien, denk ik. Diepe buiging. En Laurens ten Dam. Chapeau, chapeau, chapeau. We liggen niet op de kamer zoals dus maar vooralsnog ja. <laughs> staan we er heel goed voor. Best geclasseerde Nederlander, Bauke Mollema op de vierde plaats. Ze werden al dagen aangekondigd, maar daar zijn ze dan. We hebben de waaier 1 Natuurlijk is het zover de waaien. Belkin is vanaf het begin alert. Ja, Mollema was enthousiast, en Dam was enthousiast. Ja. En dan, uh, toen hadden we gewoon nou ah, dan gaan we ervoor. Dus een eerste groepje weg, en Mollema en Ten Dam zitten erbij.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 de meeste zet lijkt mij. Uh, ik denk dat we trots mogen zijn. Maar van Verder gaat strijdend ten onder. Ja, nou, ik mag van Verder wel. Ik bedoel wel hebben altijd wel contact in de ik vind het heel kut voor. hem. En gaat zijn tweede plaats verspelen aan een ontketende bouwkommen. Ja, dan kan er een hele dikke krul door deze dag. God. Ja, zeker echt een top dag. Hij en iemand anders. Christopher Froome. naar de Mont van De Mont van Toe. gaat hij.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 elle m'a mis fois que j'ai compté mes doigts En het is twintig minuten voor een historisch moment. Ik heb vermoedens van koning Albert. Na een regeerperiode van twintig jaar ben ik van mening dat het ogenblik is aangebroken. Oh, het aftreden. Het wordt tijd dat hij dat doet. Om de fakkel aan de volgende generatie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 Albert werd bijna twintig jaar geleden koning... na het overlijden van zijn broer Boudewijn. Natuurlijk betekent het einde van mijn regeerperiode niet... dat onze wegen nu uiteen gaan. Wel in tegendeel. Ik vind dat hij nog hetgene is wat België bijeenhoudt. Leven België. Zijn zoon Prins Filip volgt hem op. Komt er een goede voor in de plaats? Nee. Een komiek, ja. De kerst op de taart. Vanavond is een framboos. Deze prins heeft de macht niet in prestige. Die koning Philip, ja... Het is nou niet iemand die enorm spetterend overkomt. Ik stel ook vast dat prins Filip goed is voorbereid om mij op te volgen. Een beetje houterige jongen, zo kwam hij in het begin met Mathilde over. Hij geniet samen met prinses Mathilde mijn volle Vertrouwen. In België zijn ze heel benieuwd hoe deze nieuwe koning het zal doen. Of de nieuwe koning, Philippe, zijn land net zo goed bij elkaar beter houden als Albert. Vanaf zondag mag je het gaan bewijzen. Morgen dus de dag van de troonwisseling. Hoe gaat die dag eruit zien? In het koninklijk paleis zal de koning afstand doen van uh, zijn koningschap. En daarna zal de nieuwe koning, Philippe, in het uh, federaal parlement de eed afleggen.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 nu officieel afstand van de troon. Lieve de koning, dank u wel, bedankt. U Wat. En op dit moment komt dus Filip de zaal van het parlement binnen. Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven. Slans, onafhankelijkheid, handhaven en het grondgebied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 Flever <laughs> the Kooning Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA.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 Do <laughs> Naar het Radio 1 Jaaroverzicht. We komen samen met de politico, de pueblo soberano. Corruptie is ongehoord en corruptie ondermijnt de democratie. Dat zijn mijn prioriteiten. Multiculturalisme, de in En dat het bewustzijn van mijn volk blijft groeien. En dat het bewustzijn richting onafhankelijkheid en zelfstandigheid blijft groeien. Net kan hij me betalen. Ik heb hem geld teruggegeven. Ik draai om. En ja, ik hoor. Ik heb het jullie gezegd. Ik heb het jullie gezegd. Ik zat op het strand met mijn gezin. En op een gegeven moment hoorden we knallen. Heel snel achter elkaar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Op Curaçao is Helmin Wiels vermoord. Een van de belangrijkste politici van het eiland. Zijn gezicht in het zand gedrukt. Dood.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 Het is heel jammer. En we vinden het hartstikke... Nee, ja, ik kan niet zeggen. Het is niet goed. Het is niet goed wat er gebeurd? Het kan niet meer doorgaan hier op Curaçao. We, we moeten die Curaçao, die douche Curaçao, terug hebben. Het beste wat we kunnen doen als volk is gewoon om rustig te blijven... en zorgen dat justitie zijn werk kan doen. Tot diep in de avond is de politie bezig geweest met het veiligstellen van sporen. Waarom is hij vermoord? Wie zit erachter? Er waren twee personen. Eén bleef in de oude, één kwam eruit. Geen drie personen dus? Geen drie personen. Het is nu alle hens aan dek. We hebben alle middelen ingezet om deze verschrikkelijke crime zo snel mogelijk op te lossen. Zijn partij Pueblo Soberano denkt dat de aanslag het werk is van de maffia.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 Het openbaar ministerie op Curaçao denkt dichtbij een oplossing te zijn... van de moord op politicus Helmin Wiels in mei van dit jaar. De daders zijn in beeld, maar het OM heeft moeite om getuigenverklaringen te krijgen. Een van hen was waarschijnlijk een 30-jarige man die de vluchtauto had gehuurd. Deze man wordt sinds vorige maand vermist... en het vermoeden bestaat dat hij later zelf is vermoord. Een paar weken geleden werd een verminkt lichaam gevonden... en de politie onderzoekt of het zijn lichaam is. En samen met een tweede man heeft hij de moord op Pils uitgevoerd. Maar of Martinez ook de schutter was, dat is niet bekend gemaakt. Ik ben politiek verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Op Curaçao heeft minister van Justitie Nelson Navarro zijn ontslag aangeboden. Hij deed dat nadat bekend was geworden dat een verdachte in de moordzaak... rond politicus Helmin Wiels dood was gevonden in zijn cel. Deze 27-jarige Luigi F. werd eerder dit jaar in Nederland opgepakt... en overgebracht naar een zwaar bewaakte marinekazerne op Curaçao. Afgelopen dinsdag werd hij op verzoek van zijn advocaat overgebracht naar een politiecel... Tijdens een persconferentie gisteravond is uh, duidelijk geworden dat uh, Pretto opgehangen is. Curaçao is de politie bezig met grootschalige invallen in woningen in Willemstad. Ja, er zijn zes invallen voor zover ik nu ben ingelicht. Gaat het gaat om zes invallen waarbij vijf tot mogelijk zeven mensen uh, zijn gearresteerd. Het is een uh, grote stap. We hebben nu uh, drie personen aangehouden die feitelijk betrokken zijn of waren bij de moord... De politie op Curaçao heeft een vijfde verdachte aangehouden in de zaak rond de moord op politicus Elmin Wils. Er uh, lijkt wel een uh, paardje rond. Even wat betreft het uitvoerende comité van zware jongens. Opgelucht? Heel erg. De familie ook. Dus uh, wij hebben in ieder geval hoop in de OM dat het goed gaat komen. Ja. En de zaak zou opgezet en gelinkt zijn aan de Robby Dos Santos. En dat is de man die eh, onder andere partijfinancieren van Schotten is. En tegen wie al een hele grote witwaszaak loopt. Ik denk dat het een heel groot groep is. Ja. Mijn vader was bezig heel veel dingen te stoppen. Vooral qua corruptie. We hoorden het openbaar ministerie net zeggen dat het nog niet het einde is.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 In Lelystad begint vanochtend de rechtszaak over de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Zeven minderjarigen en de vader van één van hen staan terecht voor betrokkenheid bij de fatale mishandeling. Nieuwenhuizen werd in december ernstig mishandeld. na afloop van een voetbalwedstrijd tussen de jeugdteams van SC Buitenboys en Nieuwsloten. Het was zomaar een wedstrijd tussen twee jeugdhelftallen. 2 december 2012 op een zondagmiddag in Almere. Buitenboys B3 tegen Nieuwsloten B1.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 En laat staan zinloos geweld. Wij zullen jou missen, papa. Rustig. Nu is het tijd voor het voorlopig laatste hoofdstuk in de zaak Richard Nieuwenhuizen. De berechting van de acht verdachten. Wat gaat er op die eerste dag gebeuren? Die eerste dag wordt meteen een hele belangrijke dag. Er wordt getwijfeld of het inderdaad zo is... dat Richard Nieuwenhuizen is overleden... aan de gevolgen van de mishandeling op 2 december. Hij kan ook zijn overleden... door een spontaan ontstaan sneetje in zijn halsslagader. Dit concludeert een forensisch patoloog in een rapport dat hij heeft gemaakt op verzoek van Spong-advocaten. Advocaat Gerard Spong verdedigt een van de verdachten van doodslag op de grensrechter. Hij schakelde de patoloog die eerder als hoofdpatoloog van Scotland Yard werkte in. Het gaat om een zeldzaam verschijnsel. Hij zegt dat in deze zaak de mogelijkheid bestaat dat vanwege de geconstateerde veranderingen in de slagaders bij meneer Nieuwenhuizen... SMA een reële mogelijkheid is dat die uh, aandoening de oorzaak is voor het overlijden van meneer Nieuwenhuis. Dus de verdediging zal proberen te bewijzen dat die ader spontaan is gescheurd en dat dat geen klausaal verband heeft met, uh, met de mishandeling die plaatsvond op 2 december.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 De advocaat van de nabestaande van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... gaat een schadevergoeding eisen van de verdachte. Het gaat niet om tientjes. Nee, maar om tonnen of om miljoenen? Het zit meer in de buurt van tonnen, maar ik, ik ga geen bedrag noemen. Nee. Volgens de advocaat heeft de familie het gevoel... dat de verdachten geen verantwoordelijkheid voor hun daad willen nemen.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 hebben zich dan ook naar het orde van de rechtbank schuldig gemaakt... aan het schoppen, trappen en slaan van de grensrechten tegen hoofd- en bovenlichaam.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 volgens hen is er uit de weerwar van verklaringen niet duidelijk... wie nu wat heeft gedaan. Als je kijkt naar de verklaringen die er zijn... als je kijkt ook naar de overweging die gebruikt wordt om te zeggen... van ja niemand heeft de bedoeling gehad dat deze man zou overlijden... dan vind ik het onbegrijpelijk dat je tot zo'n hoge uitspraak uh, komt. Voor de familie van Richard Nieuwenhuizen... lijkt nu een moeilijke periode afgesloten. De drie zoons en partner van de grensrechter... leggen zich neer bij de straffen... omdat het de maximale straffen zijn voor minderjarigen. De familie wil nu vooral rust... Maar het is de vraag of dat lukt. Rust geeft het je voorlopig niet. Je moet nu proberen iets af te sluiten. Het heeft gewoon zes maanden geduurd voor ons. Dat is vrij lastig als je niet weet waar je aan toe bent. Is er voor jullie idee nu een soort van punt gezet? Punt? Er is meer een comma gezet. Laat ik daarbij beginnen en laten we hopen dat er ooit een punt komt. Dan zijn we op de goede weg.